van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out record. This letter I read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 day Door mijn toekomst, zo drang naar morgen Daarom ik licht wat in Vanmorgen doen we nog steeds voort, of wat ik omhoor Licht bakken in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten De tijd deed ik langzaam door, slapeloze nachten De zon breekt langzaam door, mijn ogen reeds gesloten Ik denk dat al als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen slapeloze nachten sentando me le mie malinconie stasera dolce a me cammin io sto pensando a te a te che forse stai sentando me sul davanzale di un tramonto fumo non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 TV I don't, don't know.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 Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet graanreserves opbouwen, vindt landbouworganisatie LTO Nederland. Voorzitter Maat pleit in trouw voor het opbouwen van een graanvoorraad voor een half jaar. De handel- en vloedbedrijven hebben nu een buffer voor zo'n tien weken. De graanprijs loopt steeds verder op door de slechte oogsten in de VS. Die worden veroorzaakt door aanhoudende hitte en droogte. LTO denkt dat graanreserves kunnen voorkomen dat graan te duur wordt voor veeboeren en bakkers in Nederland.